11 uur. Het LOS-journaal. Door Ralt Megens. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen uit Srebrenica in 1995. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Al sinds 2002 procederen nabestaanden van een elektricien van Dutchbed en een tolk tegen de Nederlandse staat. De tolk en zijn familie en de elektricien wilden op de Nederlandse compound blijven, maar ze werden weggestuurd. De elektricien, de familie van de tolk, zijn door de Bosnische Serviërs vermoord. Eerder besliste de rechtbank in Den Haag... dat Nederland niet verantwoordelijk is voor de dood van de mannen... omdat de Nederlandse militairen onder het VN-mandaat opereerden. VN'ers zijn onschendbaar. Maar het gerechtshof oordeelt dat de Nederlandse regering mede verantwoordelijk was... en had kunnen weten wat er met de mannen zou gebeuren. De uitspraak kwam als een verrassing voor de nabestaanden... vertelt verslaggever Jeroen de Jager. Een uitspraak die volledig tegen de... ...verwachtingen in is van de nabestaanden die deze zaak, civiele zaak... ...tegen de Nederlandse staat euh, hebben aangespannen. Dus euh, grote opluchting onder die nabestaanden dat nu erkend is door dit arrest... ...dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is. De nabestaanden hebben volgens het gerechtshof recht op schadevergoeding. Hoe hoog die wordt, is nog niet bekend. In Hoofddorp begint over een half uur een persconferentie... ...over de woningbrand van vannacht. In het huis vonden brandweerlieden vijf doden, twee volwassenen en drie kinderen... De brand, brand brak rond twee uur vannacht uit. De politie zegt dat er ook een explosie was, maar het is niet duidelijk of die de brand heeft veroorzaakt. Toen de brand weer vannacht aankwam, stond het huis al in lichte laaien. Het huis ernaast werd ontruimd, maar de bewoners konden korte tijd later weer terug. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Denemarken is begonnen met de omstreden nieuwe controles aan de grenzen met Duitsland en Zweden. In totaal worden vijftig douaniers ingezet. Volgens de Deense regering leiden de grenscontroles niet tot overlast voor het vakantieverkeer. Het besluit van Denemarken om de grenzen weer te gaan controleren stuit op fel verzet van Duitsland. Ook de Europese Commissie is kritisch. Denemarken behoort tot de Schengenzone, de groep van 25 Europese landen... die onderling de vaste grenscontroles hebben afgeschaft. Een deel van het werk van tekenaar Dick Bruna is vanaf vandaag te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam... Het zijn pocketcovers, reclameposters en illustraties uit zijn kinderboeken, waaronder Nijntje. Bruna heeft de werken in langdurig bruikleen aan het museum gegeven. Hij is er trots op dat het museum zijn werk tentoon wil stellen. Ik vind dat echt iets zoiets, dat, nou ja, dat zijn van die dingen die je nooit geloofd hebt in je leven. Dat je op een gegeven moment echt, echt in het zo in de Rijksmuseum komt te hangen, nou ja, dat... Ja, dat is, daar ben ik gewoon blij mee. Dick Bruna, die 83 jaar is en nog elke dag tekent... is wereldberoemd geworden met zijn kinderboeken over Nijntje. Het weer is zonnig, alleen in het waddengebied wat wolkenvelden. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het binnenland... langs de kust een paar graden minder. Aan WB Verkeersinformatie, er staan files op de A2. Eindhoven richting Den Bosch tussen Boksel en Vught 3 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Bij Vught is de rechterrijstrook dicht. En de Van Brienenoordbrug in de A16 Breda Rotterdam is dicht geweest. In beide richtingen files van 2 tot 4 kilometer. Werken in de kinderopvang, dat ging niet meer. Ik was constant moe en ik had overal pijn.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 Goedemorgen, ik stap weer op de fiets voor een nieuwe etappe in de Tour de France. En met mij 198 mannen die nog in koers zijn en vandaag dwars door het hart van Bretagne fietsen. Na 172 kilometer wacht een venijnige aankomst op de muur de Bretagne. Verslaggever Gio Lippens is al aan de finish en weet precies waar de kanshebbers vandaag moeten toeslaan. Niet aan de finish, maar gewoon bij mij in de studio... is oudwielrenner en schrijver Peter Winnen. Hoe is de eerste en bovenal vlakke week van de Tour voor een klimmer? Dodelijk saai of bijzonder genoeg om er misschien wel een boek over te schrijven? Verder leid ik u soepel langs de reclamekaravaan, Ben ik uw quizmaster tijdens de dagelijkse fotovraag? En stel ik u ook nog voor aan onze eigen fietsfanaat, collega Bert Molenaar. Hij zoekt de komende weken gelijkgestemden hele in de verte komt er een hielrenner aan, uh, slank, mooi op de fiets. Oh, het is een vrouw. Mevrouw, mag ik u iets vragen? Goeiedag. Goeiedag. Ik denk er komt een mooie renner aan. Ja. Ik moet het corrigeren, een mooie renster. We moeten even over uw fiets spreken. Wat heeft u erop zitten voor een groep waarmee u schakelt en remt? Ultegra. Van Shimano? Ja. Op mijn andere fiets, waar ik thuis op fiets, ik fiets thuis op een tax. Dat is een trainer. Een, een trainer. Als een en op die fiets zit Campagnolo? Ja, op die fiets zit Campagnolo. En wat vindt u nou beter, Campagnolo of Shimano? Maakt mij niet nee. uit. Maakt mij niet uit. Maar Anna. goed, u, u heeft hier Ultega op. Is niet de goedkoopste groep. U kunt, nee. u kunt goedkoper. Was er een reden om deze groep te kopen, dit geld uit te geven? Ja, ik, ik denk dat dit mijn laatste fiets is. Waarom? Omdat ik over de 60 ben, dus dan denk ik niet meer dat ik veel fietsen aanschaf. Als u zich vergelijkt met leeftijdsgenoten, ja? die lekker drinken, euh, lekker roken, ja. ziet u dan verschillen? Jawel. Ja? Wat ja. ziet u dan? In uithoudingsvermogen. Heeft u een mooiere huid? Ja, sowieso. Mooiere benen? Dat weet ik. Mooiere niet. billen? Dat weet ik niet. Dat weet nee? ik niet. <laughs> Daar let ik niet op. Collega Bert Molenaar zoekt en vindt ook fietsfanaten. U hoorde een voorproefje en later in deze uitzending hoort u het hele verhaal. De proloog. Wie vanaf een uur of twee vanmiddag de televisie aanzet om de etappen te volgen... wil graag vermaakt worden. Door spanning in de koers zelf of bijvoorbeeld door het commentaar van Maarten Ducro... of juist Michel Wuits op de Vlaamse tv. En wie geluk heeft, hoort geen gewoon commentaar, maar poëzie... Pure poëzie, koerspoëzie. Steven de Baren, goedemorgen. Hey, goedemorgen. U verzamelt die uh, koerspoëzie op uw weblog. Nu is de tour nog jong, maar zat er al een mooi poëziepareltje tussen. Er zijn er toch al een aantal uh, de revue gepasseerd, hè, ja. Uh, noemt u ze eens? Goh, de eerste begon eigenlijk al nog voor de start. Dus uh, de officiële start was toch niet gegeven. En ze zaten in een plaatsje in Bretagne... En uh, toen zei Michel dat er daar ooit de legende heeft plaatsgevonden van ex-wielderenner Eddie Blankaert, dat hij daar ooit met twee andere kompanen 198 oesters heeft gegeten op één middag. Zo. Dus dat is wel een pak. En toen zei uh, Michel nog, uh, ik denk niet dat ze de volgende dag nog oesters hebben aangeraakt aan zijn co-commentator, José de Kouwer, uh, spelen daar mooi op in. Nee, maar misschien wel iets anders. Ja, dat heeft weinig met de koers te maken, maar wel een hoop uh, met iets anders. Ja, dat uh, komt er ook bij. Ja, er zijn er meer uh, van deze schunnige aard. Ik lees bijvoorbeeld op uw weblog, op dit laatste deel gaat hij wild rukken. Ja. Waar gaat dat over? Ja, ik denk dat uh, de, de wielrenner in kwestie nogal heftig keer ging op zijn fiets. Maar ik vermoed ook dat uh, ja, Michel en uh, José zijn net als de renners drie weken onderweg... Dus uh, misschien dat zijn testosteron ook soms wel eens uh, een beetje overloopt. En dat ze soms andere dingen zien in de koers uh, dan er in de werkelijkheid gaande uh, is. Ja, mag ik, ik de... er nog één noemen? Met het hol rijden? Ja, dat is uh, ondertussen een standaard klassieker geworden hier in Vlaanderen. Uh, wat wil zeggen dat de renner in kwestie alles aan het geven is. En ja, blijkbaar rijd je dan met het hol open. En ik, als ik u nu vraag om geheel geïmproviseerd een top 3 te geven, welke staat dan bovenaan? Die was er al zeker bij met het openen rijden. Ja, dat is toch een nummer 1? Die, oh, ik kan niet echt een top 3 maken wat er op nummer 1 staat, maar ja, dat is toch zeker ondertussen hier in Vlaanderen een klassieker geworden die iedereen kent. Zelfs mensen die niet echt geïnteresseerd zijn in de koers weten wel wat het betekent om met het open te rijden. Maar nee. ik heb er ook nog een mooie van uh, uw, de collega van Michelle Wijts, de Smart Meets. Ja, noemt u mij eens. Het uh, was tijdens de Omloop het Nieuwsblad, uh, was de spurt voor de overwinning nogal heel nipt. En toen zei Smart Meets, uh, de gevleugelde woorden, hij wint met de lengte van een slurfhaar van een oude olifant. En dan ga ik even weten, dat is echt heel miniem, hè, denk ik. Ik denk het wel. Ik heb er nog niet dichtbij gestaan, maar ik vroeg dat dat heel miniem is. Een slurfhaar van een olifant. Van een oude olifant zelfs. Een oude olifant, nou, ja. dat is uh, denk, dat nog, nog minder. Ja. Nu wordt er drie weken gekoers. Gaat u nu echt drie weken voor die televisie zitten... met een uh, kladblok om alles te noteren? Ik wou dat het waar was, maar ja, zoals de meeste mensen... heb ik uh, daar niet de tijd voor, jammer genoeg. Ik wou dat het kon. Maar ondertussen is uh, de koerspoëzie ook... een uh, leven beginnen leiden op Twitter en Facebook. En zijn er al een heel pak mensen, uh, voornamelijk uit Vlaanderen, uh, die ook die koerspoesie wel kunnen smaken. En ja, de mensen, oftewel kijken ze rechtstreeks op televisie of uh, via de livestream van Sportsa. En uh, de dingen die zij horen, die ik dan niet gehoord heb, als ik niet kan kijken, uh, die sturen ze me door via Twitter of Facebook of rechtstreeks naar mijn mail en kom die ook zo terecht op de site. En tijdens welke etappes is de kans op de koers Poëzie het grootst? moet voornamelijk tijdens de, de etappes dat het echt spannend wordt. Dus ik denk dit weekend beginnen de, de bergetappes. Dus dan zullen waarschijnlijk wel de mooiste coach komen. Maar ook nu in deze aanloopweek, de rustige week laat we ons maar zeggen, uh, duren de uitzendingen soms heel lang, soms vier uur. En valt er niet altijd iets te beleven in de wedstrijd zelf, maar uh, dat vangen uh, Michel en uh, José mooi op door ja, de toeristische beschrijvingen te geven. Of, of dingen dat ze soms zien in het peloton dat wij niet altijd zien. En geven ze daar vaak nogal een kleurrijke omschrijving van. Dus eigenlijk is elke rit uh, valt er wel iets te noteren van Koerspoëzie. En u verzamelt ze op koerspoëzie.blogspot.com. Dank u wel, Steven de Baren graag gedaan. De proloog. Twee keer won hij op de Nederlandse berg in de Tour Alp dues. Dat deed hij begin jaren 80 toen zijn carrière nog maar net begonnen was. Een begenadigd klimmer die zich na zijn wielercarrière ontpopte als succesvol schrijver over de tour, het wielrennen afzien en winnen. Peter Peter Winnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag finishen de renners op de muur de Bretagne. De bijnaam is de Alpe dues van de, van Bretagne. Voilà, uw berg. Nou ja, ik heb er zelf volgens mij nooit uh, het, uh, opgereden op die muur. Uh, tenzij dat ik het vergeten ben, maar dan is het uh, redelijk onbeduidend. Dus de aankomst is vrijwel onbekend voor u? Ja, de aankomst is onbekend. Uh, maar goed, uh, dat maakt niks uit. <tus> Want we hebben nou al uh, drie dagen of vier dagen in de krant kunnen lezen dat Gilbert wint. Dus uh, je hoeft helemaal niks meer te kennen. Dus het is helemaal geen verrassing meer eigenlijk dan, hè? Nee, nee, nee, nee. Maar goed, uh, het is wel uh, hartstikke luxe natuurlijk... als je het uh, van tevoren kunt aankondigen. En, uh, hij gelooft er heilig en, uh, in. Ja, en hij zou er nog wel eens steek bij kunnen zitten ook. Maar hij doet het. Ja, hij doet het elke keer. Maar, ja, hij heeft volgens mij al maanden geen koers meer verloren. Dus, dus het uh, zelfvertrouwen is niet misplaatst in deze? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee. Wat denkt u zelf? Um, ja, ik denk dat je wint. Um, de reden er in zo'n peloton altijd wel... Ja, nog een aantal rond uh, die het op een ontsnappentje gooien. Maar die ploegen van tegenwoordig, dat zijn zulke sterke machtsblokken. Die controleren de wedstrijd precies uh, zoals ze willen. En af en toe glipt er nog wel eens eentje tussendoor. Dus zeg nooit nooit, maar uh, waarschijnlijk gaat uh, Gilbert winnen. Het moet voor u als, als klimmer wellicht een dodelijk saaie eerste week zijn dan. Met die machtsblokken en alles wat al vast ligt. Uh, nee hoor, nee hoor, want... Uh, TV, zo, de eerste week van de Tour. Ik vind dat toch wel een, een erg aangename schemerlamp. En hier en daar komt wat koerspoëzie langs, ja, precies. En de dag ik, is gevuld. Ik, ik zal het verhaal inderdaad te horen en denk ik ga toch eens op die blok kijken... van die meneer, want ja, die poëzie van Wuits en, en, en de Kouwer... Ja, dat, dat, het is vaak al als een mop, hè. je vergeet het ook snel weer. is voor de kijker heel aangenaam natuurlijk. Het is voor de kijker, het is fantastisch. en geniet er zelf ook uh, ontzettend van. Hoe volgt u de Tour op dit moment? Um, ja, gewoon vanaf thuis, uh, vanaf de bank, zeg maar. Ja, wel, uh, ik ben niet altijd thuis geweest de laatste dagen. Dus. Maar ik hoop de komende dagen iets meer ervan te zien. Redelijk intensief toch wel? Ja, wel vrij intensief, ja. Ja, ja. En... ja ik schrijf ook nog columns een uh, paar keer in de week voor NRC. En dan... Uh, ja, dan moet je toch af en toe kijken om een onderwerp te hebben. Moet je af en toe van de bank? Want in uw boek Koersdagen schrijft u. De beste manier om de koers te volgen is in gestrekte positie op de bank. Of onderuit gezakt in een stoel. Ja, precies. Dat zijn, dat zijn de momenten die, wat mij betreft, helemaal bij die atmosfeer van die Tour de France horen. En dan af en toe je tegen doen. Kijk, zeker als zo'n zo etappe uren en uren duurt zoals nu. En dat gebeurt geen zak. Ja, nou ja, dan kun je lekker een uiltje knappen zo tussendoor. Ja, dus en dan, dan blijken ze ineens 50 kilometer verder te zijn. En de situatie is exact hetzelfde. Ze <laughs> dus sla de ogen open en denkt er is niks veranderd. Ik denk nee, maar dan heb even je ondertussen weer wel de poëzie van een gezorgd uh, gemist. Ja, dat dan weer wel. Ja. <laughs> alle, alle, alle mooie anekdotes zijn dan uh, in de slaap voorbij gegaan. Mm. Is het, uh, kijkt u anders naar, natuurlijk als oud rennen, u weet precies wat er zich afspeelt in het peloton. Terwijl ik als argeloze kijker denk: van nou ja, het is zo saai als wat. Maar. U weet natuurlijk wat er gecommuniceerd wordt. En, ja, nou, ook niet helemaal, hoor. Kijk, het, is, het is wel, die sport is een stuk gemoderniseerd. Maar aan de andere kant heb je als oud-coureur... wel een bepaald soort van timmermansoog. Waarmee je naar nou, uh, uh, die coureurs kijkt. Je ziet wel vrij snel of eigenlijk wel meteen... hoe iemand erbij uh, zit. En nou ja, goed, de eerste weken is iedereen nog fris, dus... <laughs> Ze zitten er allemaal hetzelfde bij. Gisteren, maar, maar in zo'n snapping als gisteren... Dan, ja, dan zie je op een gegeven moment toch dat Terpstra wat ongemakkelijk... Uh, zit me nou lees je ochtends in de krant... dat hij uh, ja, met een bolus in zijn darmen zat die hij niet kwijt komt. Dus, ja, <laughs> ja, en dan fiets het wat, uh, wat minder prettig. Ik denk het wel, ik denk het wel, ja. En uh, ja, zo'n valpartij die dan natuurlijk vlak voor de finish plaatsvindt... Ja, dat kan niemand natuurlijk omschrijven. Dus dan is dat daar toch het element van de verrassing. Dat is inderdaad dan... Een, die eerste dagen in het element van de verrassing. Iedereen is zo verschrikkelijk nerveus. En dat weten al die, die klasse mensen, renders ook. En ze worden er door een ploegen voor hen gehouden. En dan krijg je een gedrang van je welsten, waardoor er weer valpartijen ontstaan. Dus het is ook een soort van, van cyclus die zichzelf versterkt. Is dat herkenbaar in uh, de eerste week, die zenuwen? Ja, het is, het is wel herkenbaar. Ik um, weet, in mijn tijd, uh, jaren tachtig. Was het peloton iets kleiner, tenminste de eerste jaren? Reden we met 150 man of zo in het begin, maar dat werd er ook al snel 200, gewoon zelfs uh, verder over nog. Hm? Het lijkt wel of men ook uh, steeds vaker en meer valt. Um, ja, uh, volgens mij is de stress alleen maar toegenomen. Hè. En dan valt het grote woord uh, belangen. Het belang is zo enorm en dat is ook wel zo. Um, de, de, de, de mediabelangstelling voor die toeren is, is uh, laatste jaar alleen maar toegenomen. En, uh, dus zijn we zelfs die groter van, uh, van, van die ploegen en van die sponsoren. En, en, dan, en dan moet en er zal gescoord worden. En, en ja, dan wil de stress wel, uh, wel, wel toenemen. Gisteren zat op uw plek uh, ja. schrijver Herman Chevrolet. Die had het over uh -huh. list en bedrog in het peloton. Uh -huh. Dat is er namelijk altijd. Um, is er meer list en bedrog uh, gekomen de laatste jaren? Um... Nou ja, als de belangen groter worden, dan zou ik eigenlijk liever spreken van toegenomen uh, sociale vaardigheden. En, uh, ja, Hoe Lister, uitzicht en, dat? To toch, uh, <clears throat> nou ja, iedereen die uh, moet zijn uh, uh, hagi uh, zien te redden en als dat kan uh, uh, ja, gebruik je daar een ander voor. Maar het mooie in het wielrennen is altijd... je kunt het nog zo, zo mooi en zo goed aan elkaar steken. Nou, je, kunt, je kunt je plan zo mooi uh, trekken, maar met een wielrenner ben je nooit zeker. Daar kun je namelijk geen afspraak van maken. Dat Ligen wel bedriegen. Ook interessant. Ja, dat is liegen en bedriegen. Ja. En is maar dat dan dat... de sociale veiligheid? Ja, natuurlijk. Ja. Hoe kan je daar tegen wapenen als een renner? Nee, daar hoef je helemaal niet tegen te wapenen. Het gebeurt toch. Kijk, het zijn 200 mensen bij elkaar. Ja, Zet er wereldelijk 200 mensen bij elkaar in een ruimte of zo... en je hebt exact hetzelfde. Leef je over en laat het maar gebeuren. Ja, nou goed, het is ook een beetje een kwestie van overleven natuurlijk in zo'n uh, tour. Ja, die, die eerste week, uh, nou ja, dat is helemaal uh, heftig. Maar wat me dan weer wel verbaast... Uh, als je dan uh, de berichten leest op het internet en in, in de krant dan zeggen die jongens elke keer wel een leuke dag gehad gisteren en uh, terpstra ook weer uh, best aangenaam uh, was, uh, uh, ondanks die bolens in het ja, darmen ja, toch een leuke dag gehad <laughs> dus maar ik heb wel het gevoel dat uh, dat ze ook wel een bepaald protocol volgen hè, vanuit uh, de pr uh, man van de ploeg van, je moet zeggen van tjoh was het fijn hè. Wij als kijker moeten misschien ook nog wel steeds het idee hebben... dat het ontzettend leuk is, drie weken lang. Of zo'n klein zadel door de bergen en uh, door het Franse land. Nou, dan moet ik altijd aan mijn schoonmoeder denken. Die zei altijd, uh, van als ik thuis kwam, van een, van een koersje waterwereld ook... Van, uh, nou, heb, uh, heb je wel lekker uh, uh, gefietst, zelfs je op vakantie bent geweest. Maar je moet juist uh, benadrukken hoe verschrikkelijk lastig het was. En dat is het ook. Het is afzien. Het is ongelooflijk afzien, ja. Er zit helemaal niks leuks bij, denk ik. Nee, dan. het is absoluut niet leuk. Nee, maar wel pas, blijven lachen. Pas na de hand kan je ervan genieten. Zo <laughs> is dat, weet nou je maar Heeft u ervan genoten <laughs> na de hand? Nou ja, oh ja, natuurlijk wel, ja. ja. Het waren toch tien uh, geweldige jaren die, uh, die, ik gehad, die ik gehad heb. En, uh, het heeft natuurlijk ook alles te maken met. Uh, ja, met jeugd. Dat, dat soort dingen kun je alleen maar doen als, als je jong en sterk bent. En uh, ja, liefst uh, onbevangen en een, en een beetje gek of zo. Uh, want uh, ja, normaal mens, uh, uh, ja, die, die beweegt je niet dat zulke dingen. Um, en ja, wat, wat ook gebeurt. Eigenlijk... Op het moment dat je van die, definitief van die fiets stapt, dan uh, zie je die aftakeling. Uh, of, ja, die, die gaat in, in, in, in een ontzettend hoge versnellingen en na jaren ben je helemaal niks meer waard. En, rap tempo. en dan vind je het echt ongelooflijk dat, dat je die dingen uh, ooit hebt kunnen doen. Als je er eenmaal op terugkijkt? Ja, als je terugkijkt, ja. Heeft u iets met muziek? Um, eigenlijk een stuk minder dan, uh, dan vroeger. Hè? Mm. Ja, ik had vroeger uh, ja, geen, geen disk, geen internet. Ze hadden nog van die cassettebandjes in een Walkman zitten. Dus ik heb de introductie nog wel helemaal meegemaakt van dat apparaatje. Maar het was wel geweldig. Ik had, uh, ik had toch gewoon altijd uh, wel specifieke muziek bij me. In, uh, Franse in, in muziek? Nee, uh, nee, geen Franse muziek zeg. <laughs> Hou op. Nee, vond ik vond het vreselijk. Um, Nee, ik had vaak wel muziek van die uh, ja, obscure Engelse cult-bandjes uh, uh, bij mij. Doors me. misschien wel? Ja, dat ja, Doors trouwens ook. Maar ja, goed, dat is dan geen, geen obscure band. Nee, bands, dat maar, doe je niet, hè? Maar, uh, maar uh, ja, uh, The Sound en uh, Joy Division en dat soort, ja. Wie gingen dan mee? Ja, van Magistraal, ja. Dan heb ik wel een beetje slecht nieuws, want wij eh, draaien op Radio 1 de Tour Top 100... tijdens eh, deze drie weken Tour de France. Alleen Frans natuurlijk. Alleen Frans. Ik was er al bang voor. Ja, we zijn aanbeland bij nummer 88. Charles asnavour J'ai vu Paris. Oren dicht, nou, zeg ik. Goed, die kan er dan nog net mee door. Kan er nog net mee door? Ja, ja. Nou, we gaan er naar luisteren. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits... Nummer 88. J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris pencher sur ses problèmes. Paris moutard, Paris sertif. J'ai vu Paris se déniaiser, Paris bistrot, Paris les potes. Paris les filles qu'on bécote.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 J'ai vu Paris s'époumoner à chanter un air à la mode. Froufrou, mon cul sur la commode. Mais par malheur, j'ai vu aussi Paris la guerre, Paris misère, Paris décomposé qu'on Paris qui n'a plus la parole. Vaincu, souffrant et humilié, Paris la gronde,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 J'ai vu Paris van Charles Aznavour uit de Radio 1 Tour Top 100. Peter Winnen nog altijd mijn gast. Uh, ja, niet de favoriete muziek, maar wel een favoriete stad... heb ik me laten vertellen van uw vrouw, Parijs. Uh, ja, daar, zijn wij, uh, daar hebben wij regelmatig uh, uh, gestruind ja. Uh -huh. En natuurlijk, ja, de stad waar uh, de toer uiteindelijk gewoon eindigt. Ja, ook dat, ja. Dus ook daar liggen de herinneringen misschien wel? Ja, hoewel, uh, nou goed, die Charles-Elysée... Uh, ja, nou, het zijn niet zoveel da daaraan komen. Dan is die toer eigenlijk gedaan. En het is net alsof er een deksel van een pandeltje gaat... en iedereen die gaat zijns weegs... Ook wel, wel jammer op een bepaalde manier. Is het een anticlimax dan, na drie weken koersen, dat het dan zo eindigt? Ja, ja, ja dat gevoel had ik wel uh, altijd. Ja. Nou, nee, het was, het was heel dubbel. Het was aan de ene kant een anticlimax. Het, het is voorbij en je wordt uit dat stramien gehaald. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, was het ook een gevoel alsof jij uit een... Na, na weken uit een eh, gekkenhuis ontsnapte of zo. Ja, want dat is die toeval natuurlijk ook. Het is toch een ja, rijdend gesticht, zou je kunnen zeggen. En met uh, elk zo gek? Uh, nou, met ongeveer 200 uh, gekken. Oh nee, veel meer, want je moet natuurlijk die ploegleiders erbij rekenen. Het hele perscircuit. Yeah. Het zijn, ja, t, t, t is, t is een enorm uh, amusant uh, gesticht, ja. Maar daarna beginnen dan al die kleine wedstrijdjes, de rondjes om de kerk. Uh, 42 zijn het er, geloof ik. Ja, vroeger waren dat er veel. Dat was dagelijks te doen. Maar je hebt dan nou niet meer zoveel, dus geloof Dus het gekke huis dendert dan eigenlijk gewoon door. Nee hoor, er zijn nog maar een paar criteriums naar die toe. Nu, uh, hele ten dagen. De meeste coureurs uh, gaan naar huis rijden. één of twee criteriums, of misschien drie. Uh, Pakken wat geld. Ja, en, en bereiden zich voor op, op, op, op het volgende. En dat is dan uh, voor een week later daar in uh, San Sebastian, die, die klassieker. U heeft ook wel eens gezegd, pas toen ik stopte... merkte ik hoe klein mijn wereldje was geworden. Ik had vijftien jaar lang eigenlijk in een soort van glazen bol geleefd. Alles was opgelegd. En pas toen ik afstand van nam dacht ik... jee, wat heb ik eigenlijk uh. gedaan die afgelopen jaren? Ja, als je, als je eruit stapt dan uh, kom je er een ene achter dat je tegen een soort van... ja, hoe zal ik het noemen, een maatschappelijk gat uh, zit aan te kijken van de jaren 15 of zo. En, uh, ja, nou goed, dan uh, komt kom er een periode dan probeer je opnieuw het, het wiel uit te vinden. Want je bent, ja, uh, in principe uh, een soort van gepensioneerd, maar, maar je bent ook nog lang niet dood, dus... Ja. Je moet een modus vinden. Je moet verder, ja. ja. U begon te schrijven. Ja, hoewel ook niet meteen. Um, ik heb ook wel gezocht. Ik vond het ook wel moeizaam, hoor. Om uit, die, uh, uit de stramin te komen. En uh, eigenlijk uh, aan je lot te zijn overgelaten. Ja, dat klinkt heel zielig. Maar uh, eigenlijk sta je er wel alleen voor. Um, ja, dat schrijf ik. ik. had af en toe van die opdrachtjes van de regionale krant. En... Dit uh, begon al vrij snel aan een deeltijdopleiding aan, aan, aan een kunstacademie of zo. Dat was ook een ei wat gelegd moest uh, worden, want dan kwam er eenmaal uit zo'n uh, zo nest. En, um, ja, op een gegeven moment werd ik benaderd door de uitgeverij Thomas Rapp, van wil jij een heel uh, boek schrijven? <laughs> dat was wel een... Uh, ja, dat zag ik in ene, wel als een gigantische klus. Ik wist ook niet, nog niet meteen of ik eraan wilde beginnen. Ja, goed, ik schreef al kolompjes. En, uh, ik had in mijn puberteit heel veel poëzie geschreven. Maar dan in een ene, uh, 200 of meer bladzijden uh, vol te schrijven met een kop en een staart, Dat wist ik niet of dat ik dat kon. Het is gelukt. Er zijn er veel gevolgd. Komt er weer een nieuwe aan? Deze tour is misschien uh, bijvoorbeeld ook wel nou, een mooie inspiratiebron. Nou, er wordt wel uh, gewerkt aan iets en ook wel nagedacht over iets. Maar dat is nog. Uh, ja, dat moest ik nog helemaal voegen. Uh, zo zal ik het maar noemen. Gaat u doen. Peter Winnen, hartelijk dank voor dit gesprek. Oké, okay, graag gedaan hoor. En wat ga ik nog meer doen na half twaalf? Nou, ik verdiep me bijvoorbeeld in de vraag waarom lelijke renners mooie vrouwen hebben en ook nog eens geliefd zijn bij reclamemakers. De proloogs eigen fietsdeskundige praten we bij over dode tenen. En de jacht op de Tourfanaat is geopend. Dat allemaal na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1, het NOS Journaal. De Nederlandse staat is volgens het gerechtshof in Den Haag... aansprakelijk voor de dood van drie moslims uit Srebrenica. Nabestaanden van een elektricien van Dutchbed en een tolk... procedeerden al jaren tegen de Nederlandse staat. De tolk en zijn familie en de elektricien werden in juli 1995... tegen hun zin van de Nederlandse compound gestuurd. De elektricien en de twee familieleden van de tolk... zijn door de Bosnische Serviërs vermoord. Eerder besliste de rechtbank in Den Haag dat Nederland niet verantwoordelijk is voor de dood van de mannen. Maar het gerechtshof oordeelt nu anders. Het ministerie van Defensie is verrast door de uitspraak, omdat de rechtbank het ministerie eerder nog in het gelijk stelde. Defensie gaat de uitspraak van het hof nu bestuderen. Het ministerie benadrukt dat het om een tussenvonnis gaat en dat het eindvonnis nog moet worden afgewacht. Denemarken is begonnen met de omstreden nieuwe controles aan de grenzen met Duitsland en Zweden. In totaal worden 50 douaniers ingezet. Volgens de Deense regering leiden de grenscontroles niet tot overlast voor het vakantieverkeer. En in Hoofddorp begint rond deze tijd een persconferentie over de woningbrand van vannacht. Rond twee uur vannacht brandde in Hoofddorp een woning uit. In het huis de brandweerlieden vijf doden, twee volwassenen en drie kinderen. De politie zegt dat er ook een explosie was... maar het is niet duidelijk of die de brand heeft veroorzaakt. Het huis ernaast dat is ontruimd, maar de bewoners konden korte tijd later weer terug. We gaan even schakelen met Hoofddorp en luisteren naar de persconferentie. Vijf slachtoffers te betreuren, twee volwassenen en drie kinderen. Wat wij daar op dit moment van weten als het gaat om hun identiteit... in het bevolkingsregister staan ook ingeschreven op dat adres een eh, gezin bestaande uit een man, een vrouw en drie kinderen. De identiteit van de slachtoffers is nog niet vastgesteld... maar vermoedelijk, daar mogen wij van uitgaan... Eh, betreft het de leden van het gezin die bij de brand zijn omgekomen. Het betreft een man eh, die ingeschreven staat op het adres... die uit Irak afkomstig is, een vrouw uit Rusland... en drie kinderen die in Nederland geboren zijn... Het echtpaar verblijft sinds 2000 in Nederland. En sinds uh, juli 2010 wonen ze op dit adres in Hoofddorp. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar de familieleden... en de nabestaanden van uh, deze vermoedelijke slachtoffers. En zeker ook naar de buurtbewoners... die enorm getroffen zijn door het gebeuren van vannacht. En ook de jonge slachtoffers hebben... Uh, ja, lotgenoten, ...kinderen in de scholen die zij kennen, die natuurlijk in grote treurnis zijn. De jonge slachtoffers waren... En daar laten we het bij, het begin van de persconferentie... ...de burgemeester van Haarlemmermeer Theo Weterings hoorde u... ...die vertelde dat de slachtoffers van de brand in Hoofddorp afgelopen nacht... ...betreft een man uit Irak, een vrouw uit Rusland... ...en hun drie kinderen die in Nederland geboren zijn... Ze woonde in Hoofddorp sinds juli 2010 op dit adres. Meer hierover straks van verslaggever Mark Robin Visser om 12 uur in het uitgebreide NOS-journaal. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws: Dit is Radio 1. De Vara. De Proloog. De Bora Blekkenhorst. Maakt het echt uit welke fabrikant je fietsonderdelen maakt? Zeg een derailleur van Shimano of tandwielen van Campagnolo. Bert Molenaar, zelf fietsfanaat, zoekt het uit. En wel eens last van dode tenen op de fiets? Zoek dan eens een goede fietsschoen. De proloog doorkoersen. Wielrennen en marketing. De twee zijn innig met elkaar verbonden. En soms gaat het goed en soms iets minder. Maar zonder elkaar kunnen ze zeker niet. Marco Heil schreef er een boek over, getiteld in Goede en Kwade Koersdagen. Het huwelijk tussen wielersport en marketing. Uit eigen ervaring geschreven, want behalve wielerliefhebber... is Heil zelf ook actief in de reclamewereld... en docent sportmarketing aan de Vrije Universiteit van Brussel. En hij meldt zich elke dag bij mij in de proloog. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Vandaag de Goedemorgen door Bretagne, wij fietsen er gewoon lekker achteraan. En aan wie denk jij als het gaat over Bretagne? Ja, Bretagne, we rijden niet alleen door Bretagne, we rijden ook nog eens de muur door Bretagne op. En dat was gisteren al te horen bij, bij Mart Smees, gisteravond, die refereerde er al aan. Dan denken we eigenlijk aan een van Bretagne's beroemdste zonen. En dat is, dat is Jean Robic. Uh, voor mensen nou nu gaan lopen, gaan lopen bellen... Rubik was inderdaad niet geboren in Bretagne. Hij was ergens anders in Frankrijk geboren. Maar hij is op zeer jonge leeftijd naar Bretagne verhuisd. En ja, hij wordt geen zelf is met Bretagne, omdat hij alle Bretonse eigenschappen had. Hij was een stugge, taaie kerel, moeilijk karakter. Uh, ja, een klein beetje. Ja, een klein beetje wat, wat we Nederland willen zeggen, bijvoorbeeld van, van, van de Zeeuwen of, of, of, of wat in Vlaanderen zeggen ze dat, van de Kempenzone. Het is geen toeval tot, tot, tot Asterix en Obelix, die iedereen wel kent, tot dat uitgerekend in Frankrijk, in Bretagne speelt. Hè. Dat stugge dat stug verzet tegen die Romeinen, ja dat is eigen aan de Britoenen. Jean Rubik hoorde daar dus bij. Maar ja, er zijn er natuurlijk wel veel meer uit Bretagne die gewoon beroemd zijn. Dus waarom vandaag Rubik? Ja, de beroemdste is misschien wel op de meest succesvolle, ongetwijfeld uh, Bernard Hinault. Maar ja, dat is niet zo'n mooi verhaal. Die, die, die Rubik, dat is een prachtig mooi verhaal eigenlijk. Dat, dat, van, ook vanuit marketingstunt en vanuit marketingstandpunt. Kijk, die Rubik, die, uh, ja, dat was nou misschien wel de lelijkste herinner die ooit op een fiets heeft gezeten. Ik overdrijf niet maar, de mensen thuis moeten, die achter de computer zitten, die moeten misschien maar eens even Robic gaan googelen R-O-B-I-C. Nou, je weet niet wat je ziet. R-O-B-I-C. Ik herhaal het nog even voor de mensen thuis. Ja, nou, je weet niet wat je ziet, joh. Het, het, uh, het menneke was 1,61 meter 61 hoog, woog afhankelijk van de bron en de tijd van het jaar. Zal ik maar zeggen, woog je tussen de 48 en de 50 kilo. Nou, en dan stond er een troon niet op. Je weet niet wat je ziet. Hij lijkt eigenlijk een beetje op, uh, bedenk ik nou ineens, hij lijkt een beetje op, op, op spiegel van Lord of the, Lord of the Rings. Oh. Hm. Nou, waarom ja. is dat in marketing interessant voor de marketing? Kijk, zoals iedereen al weet, in de marketing of in de reclame maken we vaak gebruik van mooie mensen. Uh, de de koffiejuffrouw in een commercial lijkt altijd verdacht veel op Angelina Jolie. En als uh, je de deur open doet de loodgieter... dan blijkt die loodgieter in de reclame ineens verdacht veel op een soort te lijken. Iedereen weet dat hij niet zo is. Hè? Als we een kat en kat noemen, uh, er zijn weinig koffie. En daar ging Marco. Hij wilde ons... Wij praten over Jean Robic en waarom hij zo speciaal was. En waarom hij het zo goed deed in de reclame, want we fietsen vandaag door Bretagne en daar kwam Robic ook vandaan. Maar helaas... Oh, Marco, je bent er weer. Dag Marco. We werden onderbroken, door Ja, zaten we in zo'n mooi verhaal over mooie mensen. En dan jammer, jammer. En over, over lelijke mensen, over, over, over onze vriend Jean Robic... Ja, da, zeker, Jean Robic. En de mooie mensen. En uh, ja, het mooie mensen dat hij dan weer niet was. Nee, leek, ik zeg het, hij leek nergens op. Je moet hem maar eens googelen. En dat is natuurlijk heel speciaal in de reclame. Want in de reclame, zei ik die huist, al, lijken ze allemaal op soort Clooney of Angelina Jolie. Niet alleen in de gewone reclame, maar ook als die reclame gebruik gaat maken van sportmensen. Toch wilde de reclame Robic wel hebben. Toch wilde die reclame Rubik wel hebben, dat klopt. Hè. Waarom maar, dan? Ja, omdat het zo'n mooi verhaal is eigenlijk. Hè. Je moet rekenen, die, die, die, die Tour de France uh, uh, van 1947, dat heeft een held van hem gemaakt. Hij vertrok naar die Tour de France, vertrok hier, was juist getrouwd. Wonderlijk, baarlijk, maar waar. Want zoals ik al zei, het was de mooiste niet. Maar ja, sport erotiseert zoals je weet. Nou, hij was naar die Tour vertrokken en had nog geen nagel om zich aan te krabben. Hij had zelf geen geld om bloemen voor zijn echt echtgenoten te kopen. En wat zei hij tegen Juliette voor die betrokken? Hij zegt van kijk, ik neem de bloemen uit Parijs weer mee. Ik ga die tour voor jou winnen. Nou, daar leek het eigenlijk... En daar gaat Marco weer. Wel, potverdik, het schikt niet op met de verbinding naar België. En net het verhaal van Jean Robic, het is ons niet gegund. Uh, Marco Heil, we gaan eens kijken, of ik ga eens kijken of het lukt de verbinding. Ja, hij is er weer. Nou, ik zou bijna zeggen... Drie keer, Marco, is scheepsrecht. Nou, laten we het de derde keer proberen. Ik weet niet wat er met de lijnen is. Maar... Ik heb geen idee. Zeg, nou... Maar Jean Robic ging bloemen halen in Parijs voor zijn vrouw. En daar leek het niet op, want de laatste dag stond hij nog altijd maar echt in het klassement. En je weet in zijn tour, dat was toen al zo, de laatste dag wordt hij niet aangevallen. Daar rijden we met z'n allen hand in hand naar Parijs toe. En daar sprinten we nog een beetje op de Champs-Élysées, of waar het toen ook was. Het was niet altijd op de Champs-Élysées. Maar laat het niet aangevallen op die laatste dag. Toch niet voor de klasse Mensrenners. En dat deed hij wel. Op, een, op de koude de Bon is hij toen weggereden. En wonder boven wonder won hij die Tour de France alsnog. En Ik heb in mijn boek heb ik een foto gezet. Nou, dat is de mooiste foto die ik ooit in de Tour gemaakt. Dan zie je dat kleine, iele, lelijke menneke. aan zijn prachtige Franse bruid die bloemen geven. Nou, die ogen van die Juliette, daar, daar, daar straalt een kracht uit, joh. Prachtig mooi beeld. Nou. Je kunt je voorstellen dat je heel Frankrijk dat, dat natuurlijk wel mooi vond. Zo'n Beauty and the Beast verhaal. Een beetje een Hollywoodiaans verhaal, zeg maar. Ja, en dan krijgt zo'n held. krijgt dan natuurlijk marketing power. En Jean Rubik dus ook. En Jean Rubik dus ook, ja. Uh, drank, sigaretten, geloof ik, hè? Daar werd hij allemaal ja, voor ingezet. dat was in de tijd allemaal zo. wie waren natuurlijk de, de, de, de sponsoren, de reclamemakers... die gebruik maakten van toerrenners. Dat waren natuurlijk vooral mangerichte producten. Daar zit ook een heel leuk verhaal achter, eigenlijk. Maar misschien of we de wijn en de liqueurtjes maar eens een keertje moeten houden... voor het momenten we door een mooie Franse wijnstreek rijden. En vanmiddag gewoon maar eens even van Bretagne genieten, nietwaar? Daar gaan wij het later over hebben. En we gaan eens lekker kijken, inderdaad, vanmiddag naar die mooie streek. Marco, tot morgen. en zo. Zorg dat je telefoon het dan beter doet. Hè. Tot morgen de burger. Bye bye. De finishfoto. Ja, in elke uitzending van de proloog, uh, de prijsvraag. U kunt meedoen via onze website. Daar vindt u een uitvergroot detail van een foto... die met wielrennen en de tour te maken heeft. Gisteren vroeg ik u naar een persoon. Een bellende renner, nou ja, hij deed alsof, met een zonnebril. Dat hadden 198 coureurs kunnen zijn... maar ik wilde graag alleen de naam Mark Cavendish weten. Veel luisteraars wisten het goede antwoord... en vermelden er zelfs bij dat hij zogenaamd belde met zijn vriendin. Nou ja, Dat durf ik dan weer niet met zekerheid te zeggen... Dat ook zijn kunnen zijn, maar toch he, uh, Mark Cavendish die al belde. Rob de Korte uit Geffen herkende Cavendish ook en ik feliciteer hem, want hij krijgt een wielerboek thuis gestuurd. En ook vandaag weer op de website proloog.vara.nl een nieuwe foto. Ik heb hem hier voor me op het scherm. Ik zie een griezelig steekwapen in monsterlijke kleuren. Ik denk dat ik weet wat het is. Ja, ik weet het wel zeker, maar mijn baas zegt dat ik niet mee mag doen. Helaas. Als u denkt te weten wat het is. Of wie het is, stuur dan een mail met het goede antwoord naar deproloog.varah.nl. En morgen maak ik dan weer een winnaar bekend. De Tourfan. Ze zijn er in allerlei soorten en maten racefietsen. Maar ook de renners die erop zitten verschillen. De een is vaak nog fanatieker dan de ander. En misschien spant verslaggever Bert Molenaar nog wel de kroon. Hij zoekt deze Tour de fanaten op en bekijkt hun fiets eens van dichtbij. Hij beklomt de Alpen, de Pyreneeën, de Mont Ventoux. Hier is onze fietsfan, de Fietsfanaat. Waar ben je? In Friesland op de Afsluitdijk.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 Geen <laughs> hele diepe, diepe bespiegelingen? Nee, nee, nee. Op mijn andere fiets, waar ik thuis op fiets. Ik fiets thuis op een tax. Dat is een trainer. Een, een trainer. Als een, het -trainer. Het een, een trainer waar je je fiets inzet op de achterwiel. En dan kun je alles erop aanschakelen met, met computer en dergelijke. Zodat je ook uh, bijvoorbeeld de Aldues kunt fietsen. Dat kun je nadoen thuis. Ja, met beeld en al.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 Was er een reden om deze groep te kopen, dit geld uit te geven? Ja, ik, ik denk dat dit mijn laatste fiets is. Waarom? Omdat ik over de zestig ben, dus dan denk ik niet meer dat ik veel fietsen aanschaf. Dus vandaar. En toen dacht u, dan nou mag het ook een beetje knapper zijn. Dan moet het een knapper zijn. En ik onderhoud het heel mezelf, dus ik ik moest goed. Wat is uw verzet? Wat heeft u voor? Wat heeft u achter? Weet u op welk verzet u momenteel staat, wat u ah. geschakeld heeft? Uh, nee, dat weet ik niet. Ik heb een triple voor en, uh, even kijken, negen achter. Ja. Dus Negen tandjes, uh, tandwielen achter Achter en, en voor drie. Ja. Drie tandwielen. Ja. En, uh, je fietst natuurlijk het hardste als je voor het grootste blad hebt en achter het kleinste. Ja. En dan gaat het natuurlijk ook om het aantal omwentelingen ja. wat je per minuut maakt. Houdt ja. u dat bij? Nee, nee, ik ben niet zo. Ik ben wel fanatiek, maar niet zo. Nee, ik zag u fietsen, daar mankeert niks aan. Je nee, zit nee, prachtig op nee, de fiets, want prachtig tempo. Dit is een gewoon rondje even en daar doe ik dan ongeveer zo'n 60, 70 kilometer. Eén um, keer in de week ga ik een dag en dan fiets ik echt wel 240 kilometer. Hoe oud ja. bent u? 61. Okay. Als u zich vergelijkt met leeftijdsgenoten, ja? die lekker drinken, uh, lekker roken... Ja. Ziet u dan verschillen? Jawel. Ja. Wat ja. ziet u dan? In uithoudingsvermogen. Heeft u een mooiere huid? Ja, sowieso. Mooiere benen? Dat weet ik. Mooiere billen? Dat weet ik niet. Dat weet wat? ik niet. <laughs> daar let ik niet op. <laughs> en wat doe je met de, de geest? Raak je ja. losser alles? Je bent veel meer met jezelf in gesprek. Ja, en niet zo met andere mensen bezig. Wat komt daar aan gefietst? Er komt een renner aan, mooie gestalte in het blauw. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een blauwe outfit. U, heeft een, u bent mager. U, heeft, u ziet er ook echt uit als een renner. U heeft blauwe beenstukken. U heeft een blauwe, een blauwe broek. U heeft een blauwachtig shirt. Vol met sponsors: Rabobank, BioRacer, RTV De Bollensteek, Vink Systemen, VHS Installatie. U wordt toch niet betaald door die mensen, of wel? <laughs> nou, de, de outfit die ik nu aan heb is uh, van mijn club. Wat je allemaal noemt, hè? De, de witte fiets, de witte schoenen, dat is uh, zoals we dat noemen, gesvangeerd. Gesvangeerd betekent ja, eigenlijk dat je er mooi uitziet. Hè? Mooi gekleed, goed gekleed. Ja, ja goed gekleed, goed verzorgd. Uh, en de, de wielrenners die scheren hun benen ook. Dus dat, uh, dat, dat is ook onderdeel van het uh, gesvangeerd zijn. Een nou, mooi outfit, mooie mooi fiets. Maar Let u daarop? Ja, ik let daar wel op. Ik vind, uh, ik vind het zelf uh, goed uitzien en uh, ja, dan uh, geeft dat uh, weer moraal. Hè? Dan komen we nu bij uh, de alles uh, bepalende vraag. Wat is uw verzet op dit moment? Op dit moment... Uh, wat heeft u staan? Uit... Wat heeft u voor van tanden? Wat heeft u achter van tanden? Ik heb uh, voor een, een, een 39-53 en achter zit er een 27-12 op. En wat heeft u op dit moment geschakeld staan? Forse wind? Ja, ik, ik heb voor, voor heb ik op de 39 staan achter weet ik het eigenlijk niet. Ik denk 15 of zo ongeveer. Is het fietsend schaken? Is het een afspiegeling van ons bestaan? Wat ontroert ons dan zo? Ja, de strijd. De levensstrijd, hè? Maar goed, ik kijk ook voetballen. Ik heb het, nee, het, dat het... is geen strijd. Nee. Dat, dat is een, een spel. Maar dat is geen, geen echte strijd. Mensen rijden gewoon met, met, met een gebroken schouder. Met, ja, met, ja met, het is met, soms met, met onmenselijk. Ja, ja, het is soms onmenselijk. Ja, ja. Hoe diep kunt u gaan? Zit toe. Bert Molenaar over de strijd op de fiets. Drie weken lang toert hij door het land op zoek naar fietsfanaten. Zadelpijn en ander leed. Hoe moet een fiets worden afgesteld? Hoe vaak moet je trainen? En wat moet een wielrenner eigenlijk eten? Op deze en andere prangende wielenvragen geef ik iedere dag antwoord. En dat doe ik samen met deskundigen van het magazine Fiets. Hoofdredacteur Roderick de Munnik, voedingsdeskundige Ineke Fokking... en trainer Adrie van Diemen schuiven de komende weken aan... om de fietser op weg te helpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Laat ik maar meteen beginnen met een vraag van Willem van S. En die schrijft... Ik krijg na een kilometer of veertig altijd koude en dode tenen op de fiets. Ik trap dan altijd mijn voeten even los, maar dat helpt maar even. Hoe voorkom ik dat ik steeds koude tenen krijg? Bij Adrie, begin ik maar. Uh, het eerste wat hij moet doen is zorgen dat de voorkant van zijn schoen niet strak aangetrokken zit. Want daar uh, levert je toch bijna uh, geen vermogen mee omdat je dat duwend doet. Dus die schoen die hoeft daar helemaal niet zo erg vast te zitten. Alleen over de wreef moet die schoen vastzitten. Als hij toch uh, last blijft krijgen van uh, dode voeten... dan kan het zijn dat het de vorm van de schoen te smal is. Dus zou hij dus wat bredere uh, schoenen moeten uitzoeken. En als hij dan nog last blijft houden, dan zou ze moeten kijken naar indichtsooltjes. En hoe kan je erachter komen of die schoen niet te strak is afgesteld? Ja, door die dode tenen natuurlijk, maar hoe weet je dat in het begin al? Uh, ja, je, je kan dat eigenlijk voelen. Hè. Als de, de schoen klemt aan de zijkant, uh, hij mag wel omsluitend zitten, maar hij moet niet echt klemmen. Als hij echt klemt, dan zit de zenuw die onder de voet loopt, die heeft een wat grotere kans om uh, ook klem te komen zitten. En dat geeft een dode gevoel vraag van Jeffrey van Rijk sluit daar ook wel een beetje bij aan. Want die schrijft... Ik wil graag nieuwe fietsschoenen, maar er is zoveel keus... dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Ik kan een paar van 60 euro aanschaffen, maar ook van 200 euro. Wat is het verschil? Nou, er zijn wel, er zijn wel aardig wat verschillen, hoor. Uh, uh, kijk, het belangrijkste is dat je eerst bij jezelf moet nagaan... wat je wil gaan doen met fietsen... voordat je 200 euro aan een stel schoenen uitgeeft. Maar in het algemeen kun je zeggen dat de schoenen die wat duurder zijn... Uh, wat comfortabeler zijn, wat stijver zijn ook in de zool... dan de goedkoper. Er zijn wat betere materialen gebruikt in het bovenwerk... en wat dunnere uh, zolen met carbon in plaats van plastic. En dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat maakt de prijs wat hoger. En... Uh, of dat belangrijk is voor je als fietser. Ja, dat hangt er maar vanaf wat je wil gaan doen. Ik kan je wel vertellen, bij, bij de pros bijvoorbeeld... waar elke seconde telt... is het ontzettend belangrijk dat je de, de hardste, dunste zool hebt. Dat is ook de meest efficiënte. Het is, uh, hoe dunner je zool, hoe dichter je bij het pedaalas zit... hoe efficiënter je, je je kracht overbrengt op je, op je pedalen. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè. Hoe hard duw je met je benen op de pedaal. En hoeveel blijft er nog van die kracht over? En daar is een schoenen een heel belangrijke schakel in. Ja, en of dat de moeite waard is of, eh, om 60 euro of 200 euro te betalen... dat is aan, aan wat je zelf mee wil gaan doen. Lastig is natuurlijk ook dat je eigenlijk niet kan testen. Je moet die schoenen kopen en ze dan gaan dragen. Ja, nou, dat is het probleem inderdaad vaak. Er zijn wel merken die uh, beginnen met het uh, uitlenen van een paar schoenen uh, om te proberen. Uh, dat zijn vooral merken die nieuw in de markt zijn. En dat is natuurlijk wel een kans die je kan, uh, kan pakken om zo te echt, echt te proberen. Maar je zult het moeten doen over het algemeen met uh, een rondje lopen in de winkel. En dan maar beoordelen of dat lekker zit of niet. Ja. Kijk, uh, wat wij uh, in het blad hebben gedaan, is een keertje uh, goed kijken naar hoe de pasvorm precies is van die schoen. Door een neutrale voet en daar uh, drukmetingen. Nou, dat, dan laat je dan kun je wel goed zien dat er heel veel verschillen zitten in die pasvorm en in de kwaliteit van die schoen ook. En uh, wat Adrien net zei is uh, heel belangrijk. Een goede inleg is vooral uh, is heel, uh, heel belangrijk. En uh, ja ik blijf het zeggen, wat je, wat je ermee wil doen... dat is uiteindelijk bepalend voor, uh, voor je keuze, denk ik. Ineke, een vraag die uh, ja, altijd wel weer terugkomt. Het drinken. Het was natuurlijk uh, behoorlijk warm vorige week en de weken daarvoor. En Marijn schrijft, ja, dan neem ik water mee... maar moet ik daar bijvoorbeeld nog een tablet in doen met extra suikers of vitamine? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, water is belangrijk. Heel veel vocht uh, tot je nemen... Ja, dat moet gewoon, want je verliest ongelooflijk veel vocht. Uh, nou neem je maar zo ongeveer een liter water per uur op... via je spijsverteringskanaal. Dus daar zit een beperking. Maar een heleboel uh, wielrenners vinden het ook erg lastig... om voldoende te drinken. Maar... Drink dan vooral geen water. En uh, ik hoorde je iets zeggen over die tabletten. Je kunt nog steeds tabletten krijgen met aspartame erin en misschien ook nog wel wat elektrolyten. Elektrolyten is een duur woord voor over het algemeen gewoon zout, keukenzout. Uh, dat keukenzout is ontzettend belangrijk, maar je hebt ook suikers nodig en die tabletten maken het water wel zoet, maar niet beter dan uh, ja, gewoon water eigenlijk. Want jij. Ja, ik kan, als ik zo'n tablet in een bidon doe, dan heb ik aan één tablet al genoeg. En dan denk ik al dat het vreselijk zoet is. Terwijl ik eigenlijk helemaal geen koolhydraten binnenkrijg. Uh, dus uh, ja, wat ik nu bijvoorbeeld zelf gewoon doe, is uh, zakjes met dorslessenpoeder aanraden. Uh, voor in je achterzak om dat mee te nemen en dat met water aan te vullen. Uh, dat werkt over het algemeen beter dan die pillen. En vooral, ja. Eigenlijk, zeker als het warme, warme weer is... moet je zorgen voor toch uh, op de een of andere manier... om wat zout extra nog binnen te krijgen. Want de meeste commerciële doorslessers... bevatten eigenlijk wat te weinig zout. En met water, als je dan alleen maar water drinkt... dan spoel je dus en je zout uit. Hè. Je zweet ongelooflijk veel zout uit. Voel maar aan je voorhoofd, proef dat maar... Um, Hartstikke zout. Um, die vul je niet meer aan met water. En dat betekent dat het water linearector door naar je blaas gaat eigenlijk. Um, dus dan heb je er ook nog eens even helemaal niks aan. En ja, dat kan op een gegeven moment zelfs gewoon gevaarlijk worden. Kan je het zelf ook maken door bijvoorbeeld twee scheppen zout in water op te lossen? Nou, twee scheppen, het scheppen dan wil je lekker zijn, denk ik. <laughs> je moet ongeveer denken aan een, een klein theelepeltje zout. Toch Echt, ja, het moet net niet zout smaken. Het mag een beetje sepig smaken, maar niet te zout, want dan is, vind je het ook niet meer lekker. Um, maar ja, op zich uh, is dat eigenlijk een prima idee. Dat als je zelf doorslessen maakt, kun je prima doen. Um, zelfs met limonade. Um, het, het is niet het beste advies, maar dat zou dus nooit nog kunnen maar het doet er dan in ieder geval ook een beetje zout bij. Ineke Voking, Adrie van Diemen en Roderick de Munnik. Bedankt. De finishfoto. Ik werk mijn blik op de finish in Bretagne, want door die streek gaan de renners vandaag. Ze stappen op de fiets voor een rit van 172 kilometer van Lorient naar Muur de Bretagne. Een aankomst met een bijnaam die angst inboezemt, want de muur wordt namelijk ook wel de Alp West van Bretagne genoemd. Verslaggever Gio Lippens aan de finish. Goedemorgen Gio. Goedemorgen. Ja, we hebben het er al vaak over gehad, ook in deze uitzending. Ik zeg Philippe Joubert. Uh, dat zeggen we allemaal hoor. En Want, hij uh, Philippe ook. Gilbert roept het zelf. Hij is jarig vandaag. wordt 29 jaar. Hij wil zichzelf een leuk cadeautje geven. Dat deed hij zaterdag uh, voor zijn uh, liefde. Die uh, verjaarde op die dag. En toen won hij uh, de eerste etappe van deze Tour de France. Nou ja, en uh, vandaag wil hij het voor zichzelf doen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, hij heeft een geweldige kans om hier als eerste boven te komen. Want het is een rotting hoor. Het is uh, een hele lange rechte weg. Uh, stijgingspercentage gemiddeld. 10 Maar omdat hij af en toe afvlakt, Ja, mm, wordt het uh, op sommige Stukken wel 12-13 procent. En dat maakt het verschrikkelijk lastig hier voor de renners. Dus Philippe Gilbert is absoluut een goede rok. En wie zou er misschien met hem mee kunnen? Ik denk de klassementsmannen, Cadel Evans bijvoorbeeld, want die heeft een belang. Die weet dat hij één seconde achter staat op Thor de gele truidrager. En hij weet gewoon als hij voor Thor eindigt hier een klein gaatje slaat, dat hij in elk geval die gele trui pakt. Dus Evans heeft wat andere belangen. En de andere klassementsmannen, die willen ook zorgen dat ze erbij zitten. Want we hebben het allemaal gezien in die eerste etappe. Je kunt schade oplopen in zo'n etappe. Dus kun je maar beter van voren zitten. Vandaar dat Contador en al die andere mannen hebben aangekondigd... dat ze vandaag attent zullen meerijden en van voren zullen meerijden en proberen in ieder geval geen tijd te verliezen. En jij hebt hem al gehad natuurlijk en Gio, want jij zit al aan de finish. Maar Wij zitten al aan auto, de finish ik... en het regent. Het regent. Zeker, ja, Bretagne. Dat is uh, iets minder mooi weer. Uh, de collega's van Radio Tour de France... volgen de etappe van vandaag op de voet. En dan komt Gio natuurlijk ook uitgebreid terug. Vanaf twee uur verslag van die rit met het venijn dus in de staart. Tot zover deze etappe van de proloog. Morgen zit ik weer op deze plek. Dan met Henk Schipper, eigenaar van Fast Forward Wielen. En dat is de leverancier van de Soleil ploeg. Wanneer is een wiel een goed wiel? Jurgen van den Berg is inmiddels aangeschoven, want is die is goed, er zo meteen met lunch. Lijkt me. Dat lijkt mij ook. Op minst. Nou, dat minimaal. Ja. Uh, goed, wij willen straks even met Michael Bogels, want in ons mediaarchief uh, zijn eerste toeroverwinning, uh, tenminste de eerste etappe die hij heeft gewonnen, dus dat is ook leuk. Uh, hierop aanhaken de stelling straks in stand.nl om half twee: Nederland wordt terecht aansprakelijk gesteld in de Srebrenica-zaak. Wie de gast is, dat is nog onduidelijk, want daar zijn we nog druk mee bezig. Straks in stand.nl. Morgen ben ik er weer. Adema. Oh la, la! De tour. De Tour ontwaakt. Le spectacle de la NOS. Elke radio 1 Toerdag van half 9 tot 9. Vooruitblikken. Hoe hoger we komen, hoe meer publiek er staat. Reportages uit de koers. Ik heb een nooit zo'n mooie tour gezien eigenlijk. Het laatste nieuws. En tweets uit de Tour. Elke Toerdag ochtends van half 9 tot 9. En op zaterdag tussen half 8 en 8. De Tour de, tour de France.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 Start smart business. Nu, 12 maanden 50% korting op een 2 ondernemersbundel web. Bellen en internetten uit één abonnement. Ook met de Nokia E6 smartphone. Ga naar de winkel of bel 0800 0500. Power to you, Vodafone. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Dit is Radio 1.